De Verenigde Staten sturen vliegtuigen om vluchtelingen aan de grens tussen Libië en Tunesië te evacueren. President Obama zei gisteravond dat het gaat om een humanitaire missie. Onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk hebben al vliegtuigen ingezet. Er staan vooral veel Egyptenaren te wachten bij de grens. Obama zei verder voor het eerst dat Gaddafi moet vertrekken. De Egyptische effectenbeurs blijft voorlopig dicht. Hij zou zondag open gaan, maar dat is uitgesteld... omdat er eerst moet worden overlegd met de nieuwe premier, Sharaf. De beurs in Cairo is vanwege de politieke onrust in het land... al sinds 27 januari dicht. Er werd al een paar keer aangekondigd dat hij weer open zou gaan... maar dat ging steeds niet door.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 Ajax heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. RKC Waalwijk werd in de Amsterdam Arena met 5-1 verslagen. In de finale op 8 mei in de Kuip in Rotterdam... speelt Ajax tegen FC Twente, dat gisteren FC Utrecht versloeg. Het weer, plaatselijk dichte mist en lichte vorst. Later op de meeste plaatsen zonnig, alleen in het noorden hardnekkige bewolking. Middagtemperatuur van 4 graden op de Wadden tot 9 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Vrijdag 4 maart. Goedemorgen. Vanochtend staat vooral ook Libië weer centraal. En ook de Nederlandse militairen die in Libië worden vastgehouden. Daar komt maar weinig over naar buiten. In Den Haag houdt iedereen angstvallig zijn mond dicht. Wilco Boom vertelt straks wat hij nog meer te weten is gekomen. We praten door over de gevolgen van de mislukte actie met de helikopter... en de rol van de NAVO met defensiespecialist Coco Lijn. En natuurlijk proberen ook onze verslaggevers in Libië zelf meer te weten te komen. Ze doen in ieder geval verslag van de laatste ontwikkelingen in het land... en de vluchtelingen aan de grens met Tunesië. Mede door de situatie in Libië en het protest in de Arabische wereld... stijgt de olieprijs. Aan de pomp gaat... De de prijs voor een liter super vandaag na ongeveer 1,70 euro. Een record. Daar praten we over met Ewout Klok van de Belangenvereniging van Tankstationhouders. Ja, en door die hoge brandstofprijs stijgt de inflatie flink. Reden voor de Europese Centrale Bank om aan te kondigen dat binnenkort hoogstwaarschijnlijk de rente omhoog gaat. En dat is vanwege de crisis juist heel lang niet gebeurd. Ook daar hebben we het over vanochtend. Dan is het een belangrijke dag van Organon. De rechter buigt zich over de toekomst van de onderzoeksafdeling in OS. Directie en eigenaar zouden niet genoeg gedaan hebben om een overname kandidaat te vinden, zodat reorganisatie onvermijdelijk lijkt. Praat erover met de voorzitter van de ondernemingsraad van Organon, Nico van Straat. We hebben ook nog de jaarcijfers van ABN AMRO. Ajax won eenvoudig van RKC in het bekertoernooi. En u hoort over een film over de MKZ-crisis. In dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Amerika gaat Tunesië en Egypte helpen met de stroom Libische vluchtelingen. President Obama vindt het nodig om te helpen, omdat de landen zelf nog in een overgangsperiode zitten. I have therefore approved the use of U.S. military aircraft to help move Egyptians who have fled to the Tunisian border to get back home to Egypt. I've authorized U.S. AID to charter additional civilian aircraft to help people from other countries find their way home. Obama haalde ook fel uit naar de Libische leider Gaddafi. Iets wat hij tot nu toe alleen in schriftelijke verklaringen deed. Violence must stop. Omar Gaddafi has lost legitimacy to lead and he must leave. Those who perpetrate violence against the Libyan people will be held accountable. And the aspirations of the Libyan people for freedom, democracy and dignity must be met. In Libië heeft de staatstelevisie beelden van de drie gevangen Nederlandse militairen laten zien. Daarbij wordt gesuggereerd dat ze op een vechtmissie waren. De Ivoriaanse VN-ambassadeur wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt in die voorkust. Bakbo verloor begin dit jaar de presidentsverkiezingen, maar weigert te vertrekken. De VN-ambassadeur wil dat er harder wordt opgetreden tegen Bakbo. Het the same thing. zijn the same civilians who are killed. Be in Libya and Cotitwa, maybe the magnitude is uh is more in Libya. But that's the same thing that using a war uh weapon to, to, to kill peaceful civilian. So that should be addressed, and uh that's the responsibility of the international community to, to protect the civilian. Volgens de Amerikaanse regering zijn voorlopig geen nieuwe maatregelen nodig. Door de economische sancties raakt de olievoorraad van het land op. Ook Bagbo zelf wordt geraakt door de maatregelen. For Mr. Balbo, money is running low. Dus, je de economische stappen die we hebben genomen, de bankclosures, in Côte d'Ivoire, zijn hem de mogelijkheid te geven uh, om te betalen. die schieten vrouwen en andere protesteurs schieten. Dus we geloven dat het effect heeft. Onverhoopt voor Côte d'Ivoire zou het lijken dat het tijd zal duren om dit Laten we deze uitzending praten met onze correspondent in die Pauline Baks. De gemeentelijke woonlasten zijn dit jaar opnieuw gestegen. Uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis blijkt dat gemiddeld 2% meer moet worden betaald aan onroerend zaakbelasting. Uitschieters zijn er ook, zegt de vereniging. We hebben geconstateerd dat inwoners van de gemeente zoals wat bakel in Noord-Brabant maar liefst 31% meer OZB betalen. En andere stijgers, dat zijn gemeenten als Bunschoten en Maasluis, waar de inwoners maar liefst 20% meer OZB gaan betalen. Uiteraard zijn er ook dalers, vooral schouwen duiveland. Daar zijn de woonlasten 16% gedaald. De voedselprijs staat wereldwijd op recordhoogte, meldt VN-voedselorganisatie FAO. De organisatie is bang dat de prijzen nog hoger gaan door de onrust in de olieproducerende landen. Volgens FAO-voorzitter Abassian drijft een hoge olieprijs namelijk ook de voedselprijs op. One of the strong linkages between the food and the energy sector is through biofuels. So when the oil prices are very high, there is definitely more incentive to produce more biofuels, and that means using more food crops to produce them. Of de prijzen nog verder stijgen blijkt volgende maand als de omvang van de nieuwe oogsten bekend wordt. De bouw van een van de werelds grootste waterkrachtcentrales in Brazilië mag worden hervat. Vorige week werden de werkzaamheden stilgelegd omdat de Stuwdam milieuregels zou overtreden. Die uitspraak is in hoger beroep teruggedraaid. En daarmee lijkt een eind te komen aan een lange strijd, zegt onze correspondent Marion van Rooijen. Het is een gevecht over die dam al meer dan 30 jaar. Maar omdat het zo ontzettend goed gaat met Brazilië economisch, hebben ze natuurlijk meer energie nodig. En Brazilië zegt, wat is er schonere energie dan een dam? Dus uh, wil de regering dit absoluut doordrukken. Uh, de, de kritiek erop en het protest er tegen komt uh, in de eerste instantie natuurlijk van Indianen. Heel veel Indianen stammen raken hierdoor hun uh, territorium kwijt, hun overleving kwijt. En er gaat natuurlijk ook hele stukken bos gaan eraan. Medisch Centrum Alkmaar verhuist van Alkmaar naar Heer Hugo Waard. Het ziekenhuis had al lange plannen voor nieuwbouw. Sinds 2009 wordt gezocht naar een nieuwe plek. Twee bouwplekken in Alkmaar werden door de provincie afgewezen. Een derde locatie zag het ziekenhuis zelf niet zitten. Vandaar nu de keuze voor Heer Hugo Waard, zegt directievoorzitter Harry Luik. We verwachten er geen lange procedures, die zijn er ook niet, er hoeft niet onteigend te worden, er hoeven geen bestemmingsplanwijzigingen of ingewikkelde bestemmingsplandingen plaats te vinden. Dus dat maakt die locatie op dat punt aantrekkelijk. En daarnaast is ook de, de positie in de regio, je zou kunnen zeggen, midden in het stedelijk knooppunt alkmaar herio Hoard, vinden wij ook wel voor ons een, een prettige uh, positie. Ja, maar nu is er in maar teleurgesteld gereageerd. Het AMC is namelijk het enige ziekenhuis in de stad. Het politieke gevecht in de Amerikaanse staat Wisconsin stevend af op een bizar slotstuk. Al twee weken weigeren democratische parlementsleden te vergaderen. En daardoor kan er niet worden gestemd over flinke bezuinigingen. Nou, daar hebben de republikeinen iets op gevonden. De senatoren hebben nu een wet aangenomen waarmee de democraten aangehouden kunnen worden. Deze ondergedoken democraat Chris Larson vindt dat te ver gaan. You know, it's sending out these, these, these petty things where they're trying to cut our pay and taking over our staff, shutting down the capital, and now trying to take police off the streets from protecting people and instead, you know, serving at their will and trying to chase us. Nou, ondertussen worden ook demonstranten uit het parlementsgebouw van Wisconsin gezet. Afgelopen twee weken waren ze vrijwel continu aanwezig, maar van de rechter mag er niet langer gedemonstreerd worden. Klinkt het beste Nederlandse lied van 2010, A Night Like This van Caro Emerald. Liedje, je kreeg de titel gisteren op het Buma Gouden Harpen Gala. Andere winnaars zijn Kane, Nick en Simon, Tony Berg en Van Velzen. Zilveren harp ging naar Frans Duits, DJ Sander van Doorn en opnieuw Caro Emerald. Tot slot, de beurs. Wall Street sloot voor de tweede dag op rij positief. Dit keer zorgde een lagere olieprijs. En goede cijfers voor, over uitkeringsaanvragen voor winst. De toonaangevende Dow Jones sloot de beursdag af met een winst van 1,6 Technologiebeurs Nasdaq deed het nog ietsje beter. Sloot 1,8 hoger. Kijken we naar Azië, daar wordt alweer gehandeld. Ook groene cijfers daar. De belangrijke Nikkei-index staat ruim een procent in de winst. Zover het nieuws over zich. kunnen nog eens beluisteren via onze website nos.nl-radio1. De podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Later in deze uitzending meer over de Harpen, het Harpengala. Nu maar naar um, een film en de muziek daarbij. De film moet nog in première gaan. Er zijn nu al meer dan 50.000 kaartjes verkocht voor Gooise vrouwen. In de film gaan de Gooise vriendinnen Cheryl, Claire, Rolien en Anouk naar Frankrijk. Aanstaande dinsdag is de première voor de cast en de genodigden. En ook voor heel veel vrouwen. Veel bioscopen organiseren namelijk een speciale Ladies' Night... Speciaal voor de film schreef Ellen Clark het nummer Vaccine Lady. take You will not De lady van Ellen Clark voor de film Gooiste Vrouw. Die gaat uh, dinsdag in première. Kwart over zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan krijgen we nu een bekend tafereel. Zoals ochtends vroeg. Beetje zwak schijnsel van de maan. Het is nog donker. Dan hebben we een verslaggever, Mark-Robin Visser. En die staat aan een hek te rammelen. Ja, ja hoor. Gaat gisteren ging reen. het makkelijker. <laughs> Waar nu weer? Gisteren was, ik bij, gisteren was ik bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar kreeg ik het hek gewoon open. Maar dit, dit is een koninklijke hek. Hier zit, je zit, hier zit blauw bloed in het slot. Dus we gaan hem even... Ja, maakt u maar open hoor, want de, de radiowagen moet ook het terrein nog op. En het is een enorm terrein, want voordat we daar zijn zijn we al een paar minuten verder. De hekken van Paleis Soesdijk gaan nu... Oh, die zit nog vast. Ach, ja, ja nou, ze hebben ook een paar maanden dicht gezeten natuurlijk, hè. Ja, dat is de radiobus... Kom maar, rijd er maar op. Uh, ik ben bij Paleis Toesdijk, uh, Marcel en ja. Ik heb het uh, wat hoger opgezocht, zeg maar. De auto rijdt nu het terrein. Oké, okay, Ronald, zet hem maar gewoon voor het bordes. <lacht> een mini-defilé. En uh, nu de, nu de hekken hier zo, uh, zo open zijn. Ja, een mini-defilé. Ik wou het niet zeggen. We gaan eventjes uh, terug in de tijd, hè, op deze manier. Onder geknal van de kattenkoppen uit Babberich, zo heet dat, verschijnt majesteit de koningin, prins Berner en de overige familieleden. Lang zal ze leven in de gloria, er wordt hier uitbundig meegezongen. En daar dan de koninklijke militaire kapel. Zij openen de defilé. Met de turf in je randsel. Het eerste bloemstuk gaat naar binnen, er zullen er nog vele volgen. De prinsen hebben veel meer belangstelling voor het neerleggen van de bloemen. Gaan dadelijk ongetwijfeld ook helpen. Althans, de wat grotere. Worden steeds groter. Willem-Alexander werd jongstleden woensdag 10 jaar. U weet dat. De oudste van het oranje elftal. lopen een paar konijnen daar door het gras, zeg. En er staat nog wel een bordje gras niet betreden. <lacht> Barsten Directeur Jan Altenburg loopt met mij naar het paleis toe. Het paleis met de geopende armen hè? heet het. Ja, de open armen noemen we het altijd. Ja. Dat is vanwege de vorm van het paleis. En overal zijn de lichten aan. Ja, die hebben we alvast. We hebben een mooie uitzending vanmorgen. Dus ik denk, we laten wel even een beetje het paleis op z'n mooi zien. Wel met... even in stijl beginnen natuurlijk. Uh, ik heb een heleboel vragen. Onder andere, hoe word je directeur van Paleis Hoesdijk? Uh, straks komt hier nog een gids. Dat wil ik ook graag weten. Hoe word je in vredesnaam gids van Paleis Hoesdijk? Ik heb ook nog een date met een tuinman. Hoe word je in vredesnaam tuinman van Paleis Hoesdijk? Kortom, een heleboel vragen. En natuurlijk, de belangrijkste vraag... Hoe kom ik in die rondleiding van Paleis Soesdijk? Want het is weer zover, hè? er komen ja. weer rondleidingen. Vandaag gaan we weer van start met de rondleiding. We hebben alweer heel wat bezoek heeft geboekt op onze ja. website. Ik heb ook geboekt. Ook geboekt. Zo Dan gaan we beginnen. Goed zo. Ja? Ja. Goed, tot straks. Marco Wim Visser krijgt een privé rondleiding dus. Door Paleis Soesdijk en de tuinen. 18 minuten over zes is het. Je naar het NOS Radio 1 journaal. Nog één dag en dan zit de grootste volkstelling... uit de Indiaanse geschiedenis erop. Maar liefst 2,7 miljoen volkstellers... trokken er de afgelopen 20 dagen op uit... om de inwoners van het misschien wel meest bevolkte... dichtbevolkte land ter wereld te tellen. De Indiaanse drukte de volkstellers op het hart... alle gegevens betrouwbaar te verzamelen. Er staat zelfs een boete of een gevangenisstrap op, op fraude. Maar er zijn twijfels of alle gegevens wel kloppen... en of ook ieder gezin is bezocht. Correspondent Wilma van der Maten ging eens een dagje mee met de tellers. Met twee volkstellers, Anita en Camella, beide onderwijzeressen. En dit is ook de buurt waar jullie wonen. Camella legt uit dat het een strategie van de censuscommissie was... door de volkstellers ook in de buurten waar ze wonen langs de huizen te laten gaan... Het is vertrouwd, het verkleint de kans dat de deur niet wordt opengedaan. Maar komt het ook voor dat uh, mensen bijvoorbeeld niet willen meewerken? Hebben jullie dat gemerkt in de afgelopen weken? They can't refuse. En so. there are stories that the police has to come to. Uh... No, uh, it doesn't happen actually. Anita, en zij is ook een soort inspecteur. En zij vertelt dat in feite iedere Indiër verplicht is om aan deze volkstelling mee te werken. En als ze het niet willen. Ja, dan mag ze de politie inschakelen. Maar ze zegt dat is in de afgelopen weken niet voorgekomen. Dat is het eerste huis. De bellen is kapot, we mogen binnenkomen. Men die moppert een beetje. En ze zegt, uh, ik was hier al eerder. Maar toen deed niemand de deur open. Waarop deze huisvrouw zegt, nou dat was uh, vreemd. Want ik was anders heus wel thuis. Het is een middenklasse gezin. Waarvan de man uh, werkt als uh, ambtenaar bij de overheid. die ja. kon Camella vraagt uh, hoeveel mensen wonen hier. Er wonen hier vier mensen. Dus vader en moeder, twee meisjes. En ze vraagt of deze meisjes nog studeren, of ze naar school gaan. Het is een uh, lange lijst met maar liefst 29 vragen... over godsdienst, opleiding, geslacht, werk. De overheid wil een zo compleet mogelijk beeld krijgen... van die 1,2 miljard Indiërs en met al die... Gegevens die ze straks krijgen... wordt er een soort sociaal-economisch plan gemaakt... voor de komende vijf jaar. En probeert India zoveel mogelijk... Aan, uh, aan iedere behoefte... van iedere Indië te voldoen. Dat is natuurlijk onmogelijk. Maar bijvoorbeeld in het geval van gehandicapten... daar zijn nu nog geen voorzieningen. Als nu blijkt dat er meer gehandicapten zijn... dan in de vorige volkstelling... Ja, dan heeft de overheid beloofd... komen er dus ook meer bijvoorbeeld, uh, voorzieningen in het verkeer. We gaan uh, de trap op. Het volgende huis langs een waslijn die hier vol met was hangt. En hier wonen maar liefst tien mensen, vertelt Camilla. In twee kleine kamertjes. Ja, dit is bijna niet te geloven in het jaar 2011. Hier vraagt de volksteller aan de huisvrouw. Hoe oud is uw man eigenlijk? En ze moet aan haar dochter vragen of die weet hoe oud papa is. Mm -hmm. En nu wordt aan deze vrouw haar geboortejaar gevraagd. Maar ze begint te giechelen en ze zegt dat ze het niet weet. En de volkstellers die de opdracht hebben gekregen... om juist nu eens te vragen naar het geboortecijfer... omdat bijvoorbeeld bij de vorige volkstelling bleek... dat er wel heel veel mensen waren van 20 jaar... en heel weinig van 19 en 21. En als iemand het niet weet... Je heel gauw geneigd om te zeggen, domme naar boven, 20 jaar. Het is natuurlijk een hele stomme vraag. Toen u werd geboren, was het toen warm of was het toen koud? Waarop deze mevrouw zegt, ja, dat weet ik toch niet. En nu begint Kamella een beetje te mopperen. En ze zegt, nou, dan vullen we gewoon maar in de maand mei 1956. Dat is nou net wat de regering niet wil. Die wil juist betrouwbare informatie. En ze heeft ook helemaal geen zin om door te vragen. Voor een servant. Omruge Carin is We are not doing it willingly. Nu komt de apa uit mouw. Eigenlijk zegt ze heb ik helemaal geen zin om aan deze volkstelling mee te werken. Het moet, zegt ze, omdat euh, ik als ambtenaar werk voor een staatsschool. Nou, ze hebben toch een zware tijd gehad, vertellen beide vrouwen. Het is allemaal in onze vrije tijd gebeurd. We hebben eigenlijk drie weken lang een dubbele baan gehad. Ook nog eens een gezin waar we voor moesten zorgen. Maar leuk, zegt ze, is wat anders. En ze zullen vast niet de enige zijn. Is de vraag hoe betrouwbaar de gegevens zijn die ze verzamelen. En of er misschien al wel niet veel meer dan 1,2 miljard Indiërs inmiddels zijn. Maar dat we dat misschien nooit zullen weten. Omdat India dat liever niet wil vertellen. Het meest bevolkte land ter wereld is natuurlijk niet... Een geweldige prestatie. Over drie weken maakt de regering de uitslag van die volkstelling bekend. De beleidsmakers zitten eigenlijk maar op één antwoord te wachten. Wonen er inmiddels meer dan 1,2 miljard Indiërs. En is dus India-China gepasseerd als het meest bevolkte land ter wereld. Bijna vijf en half zeven. Dan naar België. Het land mag nog steeds geen regering hebben. Economisch gaat helemaal niet zo slecht. Zelfs het armste deel van het land, Wallonië, klimt nu uit het dal. Vooral door buitenlandse bedrijven... die afkomen op investeringssubsidies van de Waalse overheid. Onze correspondent Joris van Poppel ging eens kijken. Wallonië, dat zijn kolenmijnen die gesloten zijn... en wegroestende hoogovens. Maar Wallonië is ook high-tech. Microsoft en Google hebben er geïnvesteerd. En bijvoorbeeld IPA... Een bedrijf dat zeer nauwkeurige bestralingsmachines maakt voor de behandeling van kankerpatiënten. Baanbrekende technologie, zegt directeur DJ Glocke. Een project, très important, qui n'existe nul part dans le Technologie die IPA alleen heeft kunnen ontwikkelen dankzij de steun van de waalse overheid. Avec de fonds, des aides de la région, qui ont une vision à très long terme et qui nous n'aurions jamais pu faire sinon. Hightech met dank aan subsidies van de Waalse regering. Die is bezig met een groot investeringsprogramma. Een Marshallplan, zeggen ze zelf. Om bedrijven naar Wallonië te lokken. Met succes, zegt de Waalse minister-president Rudy de Mot. De realiteit is nu dat wij op het economisch vlak... beter doen dan in het verleden. En zelfs dat er een soort rattrapage bestaat... tussen Vlaanderen en Wallonië. Een rattrapage, een inhaalrace. Wallonië is de achterstand aan het inlopen. Men ziet dat in de laatste maanden en jaren... Vlaanderen ook zeer grote challenges, uh, uitdagingen voor zich heeft. Maar het verschil blijft enorm. De Vlaamse economie is vier keer zo groot als de Waalse. Veel Vlaamse politici vinden dat Wallonië veel harder zijn best moet doen. Volgens premier Rudy de Mot... Is dat onzin? Wallonië helpt meer werklozen aan het werk dan Vlaanderen. En volgens de laatste voorspellingen groeit de Waalse economie over drie jaar sneller dan de Vlaamse. Zeer radicale eh, nationalistische eh, partijen die zeggen het is toch de waarde niet om die Walen eh, te, te, te wachten. Wij kunnen het beter doen zonder de Waal. Hetgeen ook overdreven is. Begrijpt u dat de Vlamingen ongeduldig zijn? Ja, ik kan het ook begrijpen door de ideologie die rond een uh, verleden realiteit uh, bestaat. Dus uh, het werkt altijd een beetje tijd om zich te herstellen. Maar ook in Wallonië zelf klinkt kritiek. Investeringsprogramma's voor high-tech bedrijven zijn nuttig... maar leveren nauwelijks geschikte banen op. Emeline Deschamps leidt een omscholingsproject in Charleroi, de stad met de hoogste werkloosheid van België. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant, c'est jamais suffisant par rapport à notre public, qui est vraiment peu qualifié. Er wordt weer geïnvesteerd, zegt ze, maar veel walen zijn simpelweg te laag opgeleid. Er is meer geld nodig. Et donc on a besoin vraiment de moyens, de moyens humains, de moyens financiers. Toch gaat het ook in Charleroi beter. Kijk maar naar het vliegveld, een groot succes. Dankzij lage kostenmaatschappijen die konden profiteren van de steun van de Waalse overheid. Commercieel directeur David Gering, een Nederlander. De luchthaven van brussel zuid charleroi eh, barst min of meer uit zijn voegen tien jaar geleden. 200.000 passagiers dit jaar zijn we over de grens van de 5 miljoen gegaan. En eh, voor het komende jaar 2011 verwachten we niet ver van de 6 miljoen passagiers af te kunnen raken. Hoe komt dat? Dit zou allemaal niet mogelijk zijn geweest. indien de Waalse regering niet die beslissing had genomen. om te investeren in twee luchthavens die ze op hun territorium hadden. We zien dat we tien jaar later een enorm succesverhaal hebben. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Ajax heeft de finale gehaald van het nationale bekertoernooi. In de arena werd het 5-1 tegen RKC uit de Eredivisie. Eerste Divisie. Pardon. De Amsterdamse goals kwamen op naam van ebc Dio, El Handoui, De Jong, De Zeeuw en nog een keer De Jong. Ajax-verdediger Blind scoorde de tegentreffen van RKC. Demi De Zeeuw beschrijft het strijdplan.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 De zeeuw kwam uh, vorige week zelf plotseling in het nieuws, omdat hij aan het WK in de zomer een hoofdblessure zou hebben overgehouden. En werd in de halve finale tegen Uruguay hard tegen zijn hoofd geschopt. De Zeeuw over de stand van zaken. Ja, het gaat wel goed. Uh, ik heb een hoop onderzoeken gehad en uh, ja, we zijn nu een beetje in de afrondende fase. En uh, ja, nu moet ik gewoon weer uh, sterker gaan worden en uh, weer wedstrijden gaan spelen. Uh, op naar zondag Dan komt een oude bekende van jouw bezoek. Ja, AZ is uh, goed bezig en uh, ja, dan wordt weer een hele andere wedstrijd als deze. Maar uh, ja, we moeten gewoon thuis nu laten zien dat we alle wedstrijden hier gewoon, uh, willen en moeten winnen met goed voetbal. Tja, in RKC moeten we daar nog over zeggen. Het speelde een vrijwel kansloze wedstrijd. Alleen na de 1-1 was er misschien even wat hoop bij de Waalwijkers. Uh, mooi meegenomen. <laughs> Ik denk, uh, ja... We, we hebben er wel in geloofd op dat moment. Maar, Daarna iets kort daarna een, uh, ietsje korts terug zowel waar zij van profiteren en uh, ja, na rust ging het ook heel snel en dan, uh, dan is de wedstrijd klaar. In de finale speelt Ajax op zondag 8 mei in de Rotterdamse kuip tegen FC Twente. Heeft het Engelse voetbal te maken met een dopinggeval? De Ivoriaan Colo Touré van Manchester City is voor onbepaalde tijd geschorst. Hij is betrapt op het gebruik van een verboden middel. Om welk middel het gaat, dat is nog niet bekend. Touré mag in geen enkele competitie uitkomen zolang het onderzoek loopt. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half zeven door. Het meegens goedemorgen. Goedemorgen. De Verenigde Staten sturen vliegtuigen om vluchtelingen aan de grens tussen Libië en Tunesië te evacueren. President Obama zei gisteravond dat het gaat om een humanitaire missie. Er staan vooral veel Egyptenaren te wachten tot ze worden opgepikt en teruggebracht naar Egypte. Een oud topman van de Amsterdamse woningcorporatie, de Kei, moet 3,2 miljoen euro schadevergoeding betalen voor omstreden vastgoedtransacties. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan opzettelijke misleiding. De oude directeur zou hebben verzwegen dat de aankoop van een stuk grond via een tussenpersoon ging. Die tussenpersoon die verdiende daarmee 3,2 miljoen euro. De voorbereidingen voor de bouw van de grootste waterkrachtcentrale ter wereld in Brazilië, die mogen doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald. De omstreden waterkrachtcentrale wordt in het Amazonegebied neergezet. Kan energie leveren aan 23 miljoen huishoudens. En op het Buma Harper Gala zijn gisteravond vier gouden harpen uitgedeeld. De prijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek. Nick en Simon, Tony Berg van Velzen en Kane kregen er een. Caro Emerald kreeg de prijs voor het beste Nederlandse lied van 2010. Nummer A Night Like This. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Zoals verwacht kunnen we vandaag op veel plekken zonnig weer tegemoet zien. In de ochtend is het wel nevelig of mistig en in het noorden van het land komt nog laaghangende bewolking voor. De temperatuur ligt een groot deel van de ochtend onder het vriespunt. Vanmiddag is het prachtig zonnig weer in een groot deel van Nederland. Alleen het uiterste noorden blijft wederom lokaal met wat bewolking zitten. De temperatuur komt uit op 5 graden in het noorden en lokaal 9 in het zuiden. En dat alles bij een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordoosten tot noorden. Vanavond is het helder en koelt het snel af. Vanaf een uur of acht komt de temperatuur alweer rond het vriespunt te liggen. Vannacht zien we bewolking vanaf de Noordzee naar het zuiden trekken. Onder de bewolking daalt de temperatuur naar gemiddeld min 1 graad. In de opklaring koelt het af naar ongeveer min 4 graden. Morgenochtend is het dan bewolkt en vallen er lokaal een paar druppels regen. Op veel plekken zal het gewoon droog blijven. In de middag breekt vanuit het noorden de zon weer door. De temperatuur komt morgen uit op een graad of 7. Zondag is het zonnig en droog. Met maximaal 6 of 7 graden en een matige noordoostenwind is het dan niet al te warm. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Caro Emeralds, Kane en Roel van Velzen vielen gisteravond in de prijs op het Buma Harpen Gala. De harpen zijn een beloning voor artiesten die de meeste albums verkopen en van wie de liedjes het meest gedraaid worden. Maar artiesten moeten er steeds vaker van alles bij doen om onder de aandacht van het grote publiek te blijven. Ze zitten in de jury van talentenshows en doen mee aan spelletjes op televisie. Goed voor de populariteit, maar er is ook wel een risico. Want als zo'n programma flopt, dan flopt de artiest ook.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 Al een geweldige carrière en daarom een Puma Gouden Harp voor Van Velsen.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 Arnaud Remmers maakte de reportage gisteren op het Harpengala van de Buma. Zes minuten over half zeven is het. Bewoners van de wijk Maastee in Stadskanaal is dat... maken zich ernstig zorgen over hun katten. In de afgelopen maand zijn 30 tot 40 katten vermist of dood teruggevonden. Volgens de bewoners. Een aantal van hen kwam bij elkaar in de woning van Lutia Martena... om de situaties te bespreken. Martena, die twee dieren kwijt is, vertelt wat de buurtkatten is overkomen. Katten die van ons vermist worden... Katten die dood achter het huis worden gevonden, zomaar. Katten die thuiskomen met kale plekken op hun lichaam. Katten die vermist worden en ineens ter adoptie aangegeven worden in een dierenasiel. En dat soort dingen. Ja, dat zijn eigenlijk wel een beetje onze conclusies. Dat wij denken: van uh, het gaat niet goed hier. Ongerustheid, dat is duidelijk. Ja, duidelijk. ja veel ongerustheid. En verdriet. Ja, en ja, verdriet ook voor de. Ja, voor de... ja je, je bedoelt, het zijn toch je maatjes. Ja. Ik bedoel... Een, een... Ben toch kinderen. Ja. ja want kinderen. Uh, die katten hebben een speciale plek in jullie leven. Ja. ja, het hoort bij je gezin. Het staat op foto's met je kinderen. Ik bedoel, ja, dat hoort erbij. En niet vergeten dat zo'n beestje wel 14, 15 jaar je maatje kan zijn. Altijd trouw aan je is. Altijd blij is wanneer je thuis komt. Ik vind dit gewoon absurd. Dit moet gewoon niet kunnen. Je moet stoppen. Dit, ja, ja, dit moet dit stoppen. Moet stoppen. Ja. En jullie zijn er zeker van, er is opzet in het spel? Daar zijn we zeker ja. van dat er opzet in het spel is. Het is gewoon heel frappant dat je ineens gewoon geen kat meer ziet lopen op straat. Bijna, terwijl het hier een hele rijke buur aan katten was. Het is echt de laatste drie weken dat het gewoon zo uit de hand gelopen is. Dat je gewoon niks meer hoort van katten. En dat je buren allemaal onderling hoort praten dat katten missen. Vermist worden, dood aan de weg liggen, dood achter het huis. Jullie vermoeden opzet en ook dat er iemand mee te maken heeft die jullie kennen. Het zijn twee mensen waar het om draait. Die gewoon een hekel aan katten hebben. En... Maar waarom verdenken jullie die mensen? Omdat ze ons al een paar keer gedreigd hebben. Uh, een meneer, die heeft bijvoorbeeld een hele mooie tuin die dan, waarvan wij weten dat hij dat doet. En die heeft gewoon een hekel aan katten, omdat die katten bij hem in de tuin komen. En die heeft dan een paar keer een melding gedaan en een bedreiging gedaan naar de buurman. van Als je niks aan die katten doet, dan zijn ze weg. En waarrempelen hij geeft ze s morgens nog eten. En in één keer smiddags hij kijkt op de dierenasiel. Puntje, puntje, puntje. En hij ziet in één keer zijn eigen kat ter adoptie wordt aangegeven. Spreken jullie die man er ook op aan? Nee, wij zijn bang voor hem. Er is ook geen aangifte? Nee, wij doen van dat niet. Ik bedoel, als zo'n man al in is om gekke dingen met een beest te doen... in wat voor is hij dan wel niet in om gekke dingen met een mens te doen? Hmm. Een bijdrage van de Karl Hoekstra was dat van RTV Noord. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Benzine is nog nooit zo duur geweest. Voor een liter euro ongeloond betaalt de automobilist... vanaf vandaag bijna 1,70 euro. Daarom maar eens vijf vragen over de benzineprijs. Wat was het vorige record? Het vorige benzine record dateert van juni 2008... 1 liter ongelood kostte destijds ietsje meer dan 1,69 euro. De economie draaide toen nog op volle toeren en er was veel vraag naar olie. De olieprijs werkt door in de benzineprijs. De oorzaak ligt nu in de onrust in de Arabische wereld. Ja, de levering van olie uit Libië staat onder druk door de volksopstand. Het helpt ook niet dat er een onzekere situatie is in Egypte. Het land produceert zelf geen olie, maar het Suezkanaal ligt in Egypte... en er liggen ook veel belangrijke olieleidingen. De prijs van olie is door de onrust fors gestegen. Eén vat ruwe olie kost nu meer dan 100 dollar. Hoe is de prijs voor benzine eigenlijk samengesteld? Van de 1,70 euro die een liter benzine nu kost... gaat bijna 1 euro naar de overheid. Die euro bestaat uit accijns en belastingen. 50 cent gaat naar de raffinaderijen en de handel verdient 20 cent. En hoe zit het met de dieselprijs? Is die ook zo hoog? Ja, die is wel hoog, maar het is nog geen record. 1 liter diesel kost ietsje meer dan 1,40 euro. Gaat de prijs nu snel weer dalen? Daar ziet het niet naar uit... Volgens een rapport van Bank of America en Merrill Lynch... kan de olieprijs nog lang op een hoog niveau blijven. De financieel analisten maken zich ook zorgen... over de sociale onrust en spanningen in andere landen in de regio. Zoals Algerije, Syrië, Jemen en saoedi arabië En nog een nadeel van de hoge olieprijs... vliegvakanties worden er ook duurder door. De hoge olieprijs werkt namelijk door... in de prijs van de vliegtuigbrandstof kerosine. KLM heeft de brandstoftoeslag al verhoogd... Voor één enkele reis binnen Europa betaal je bij KLM al zo'n 2 euro meer... vanwege die dure olie. Over de hoge benzineprijs praten we later deze uitzending... met de voorzitter van de branchevereniging van Pomphouders. Wij gaan naar Mark-Robin Visser voor de tweede keer deze ochtend. Die is vanochtend bij Paleis Soestdijk en hopelijk ook in Paleis Soesdijk. Lukt al jou dat, Mark-Robin? Ja, het is gelukt, Lara. Het is gelukt. We zijn via de personeelsingang, denk ik, eigenlijk een beetje een soort onderdoortje. Langs de bewaking zijn we een trap opgegaan. En als we nu deze lichtblauwe deur doorgaan, dan komen we. Komen we in het echte paleisgedeelte? Daar zijn we dan. Blauwe vloerbedekking op de grond. Overal is het licht aan. Ik zie een draak van een kroonluchter daar hangen. Wel een hele mooie trap. En uh, Jan Altenburg. Die zwaait hier tegenwoordig de scepter, dat is ook raar. Nou ja, raar. Het is ook wel een hele leuke bal hoor. Directeur van Paleis Hoesdijk. Directeur van Paleis Soesdijk, ja. Waar gaan we eerst heen? Want we lopen nu echt door de koninklijke vertrekken, Ja, we zitten nu in dat deel van het paleis... wat in de jaren dertig, zeg maar, voor het wonen van de koninklijke familie geschikt is gemaakt. Zie je allemaal gravures aan de muur hangen. Hing dat hier altijd al? Ja, deze hing hier altijd al. Hele donkere voorstellingen zijn het eigenlijk... Ja, maar dat past wel een beetje in de sfeer zeg, van, van deze gang ook. Ja. En, uh, en, maar er stond nog veel meer natuurlijk hier. Hè? Zware houten meubels. Ja. Zeker. En hier een soort, ja, een soort erkertje is hier gebouwd van, uh, van, van, van, van, een, soort, van een soort plastic. Het is een aparte ingang. Hele aparte geen ingang. Nee. Ja, het is een op, soort en... plexi. Het lijkt ja, wel het kogelvrij. Het is, het, is, het is natuurlijk speciaal beschermd allemaal. Maar dit is een speciale ingang die gemaakt is voor het woongedeelte. Als je ook aan de voorkant van het paleis staat... dan zie je daar een speciale opgang zeg maar, voor het woongedeelte... waar de familie gebruik van maakte. Dan hoeven ze niet steeds via het bordes naar binnen. Ja, zo'n omweg, want het is... Ja, precies. precies. We gaan even over om het, om het hekje heen. Eh, zeg, eh, wat ik me dacht de hele ochtend al afvraag, meneer Altenburg... hoe word je in vredesnaam directeur van een paleis... Ja, daar kan ik een heel verhaal over houden. Maar als ik het kort zeg, dan is het, het volgende. Ik denk dat het meegespeeld heeft. Ik ben gevraagd om dit te doen. Meegespeeld heeft het feit dat ik een jaar of vijf in de directie van de Rijksvoorlichtingsdienst heb gezeten. Tijd met Eve Brouwers. En daarna ben ik directeur van het architectubureau geworden van de Rijksgebouwdienst. En ik denk, dat vermoed ik, dat die combinatie heeft gemaakt. Dat ze mij gevraagd hebben. Omdat die beide dingen hier spelen. Zowel communicatie als architectuur. Uh, uh, dat dat heeft gemaakt om mij te vragen of ik directeur van Paleis Soesdijk wilde worden. Wij lopen nu langs een enorme centrale verwarming. Ik heb gelezen dat het Nederlands gevolk in 1937 aan het toen net getrouwde paar. of nee, ze gingen hier wonen toen, hè? Juliana ja. en Bernard, ja. dat ze toen van het Nederlands gevolk centrale verwarming hebben gekregen. Ja, klopt. Het is dat is, nog uh, steeds wat we hier nu zien? Dat nog steeds wat je hier ziet. Het is goed spul geweest. Het is goed spul goed spul zit er nog spul. steeds in. Ja. Nee, maar dat werd natuurlijk door, door bekende en goede architecten werd in die periode werd het allemaal opgeknapt. Het ziet er nu een beetje uit van, ja, dat is natuurlijk Gedateerd, maar het is toch nog heel bijzonder als je hier rondloopt. U bent directeur, u bent rentmeester. U moet ook een nieuwe bestemming voor dit paleis zien te vinden. Ja. En ondertussen gaan vandaag ja. de deuren weer open. Ja, ja heel fijn. Vandaag, uh, is Komt die... dat zien? Komt dat zien, ja zeker. Komt dat zien. We hebben inmiddels sinds gisteren al bijna 9000 mensen... die zich alweer als bezoeker gemeld hebben... In het nieuwe online he, kan niet ja. iedereen reserveren. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. He. We dachten, we wisten wel dat het iets minder belangstelling was. Maar het, is, uh, het loopt alweer storm, denk ik. Nou, ik kan er voorlopig nog geen genoeg van krijgen. Ik loop ja. graag nog een paar uurtjes met u door. Fantastisch. Meditatie om rust te brengen in de hectiek van het Centraal Station in Utrecht. Het oh. hmm. <lacht> hoort straks waarom? Eerste verkeersinformatie bij de ABB, John Bakker. Eigenlijk eh, helemaal niks te melden op dit moment. Geen ja, files op de Nederlandse wegen. Lekker zin Ja, het ja, is een groot gedeelte van het land vakantie. Nou, voor een groot gedeelte staat de vakantie voor de deur. Uh, vrijdagochtend, meestal al niet zo druk. Ja, de verwachting is eigenlijk dat er vanochtend. Uh, nou ja, er zal ongetwijfeld ergens wat aan file ontstaan. Maar uh, waar en hoeveel, dat, uh, het zal niet boven de 50 kilometer komen. Als er ergens wat ontstaat, horen we het van jou, John. Ja, dankjewel. Zeker. John Bakker, het met name mee. Radio met Lara Rense en Marcel Osten. Het is kwart voor zeven. Wat voor kant gaat het op in Libië? Valt het land uit elkaar? Of komt er misschien toch een democratisch gekozen regering? Ja, niemand die het weet. Feit is dat er al dagen fel gevochten wordt. Zowel door leider Gaddafi als de opstandelingen. Iemand die Libië al tientallen jaren intensief volgt en er ook geregeld komt, is Dirk van der Wallen, hoogleraar politieke wetenschappen en dat is hij aan de Dartmouth Universiteit in New Hampshire. Het is een dubbeltje op zijn kant, zegt van der Wallen en niemand weet hoe het zal vallen. zullen de opstandelingen uiteindelijk overwinnen of toch Gaddafi? Feit is dat er nu een soort padstelling is. Um, Gaddafi is hunkered down in Tripoli En uh, can't seem to escape beyond the Tripoli even though his forces Gaddafi zit vast in Tripoli en weet toch niet echt de rest terug te veroveren, ook al doet hij op dit moment wel verwoede pogingen. De grote vraag op dit moment is welke kant zich echt op de andere kant zal maar als deze situatie nog even voortduurt, moeten we rekening houden met een land waarvan de leider zich verschanst in de hoofdstad, terwijl de rest bevrijd gebied is. Toch uh, is dit op lange termijn niet vol te houden voor Gaddafi, denkt Van der Walle. Gaddafi will need access to all kinds of hardware. Gaddafi heeft toegang nodig tot allerlei militair materieel en geld om zijn kleine koninkrijk te runnen. Uh, we zullen starten te zien van de securityforces en so zo aan en sommige mercenaries rond Gaddafi, echt beginnen te away En vroeger of later zullen de mensen om hem heen, de huursoldaten en de speciale troepen hem ook laten vallen, zo voorspelt van der Walt. Uh, we had Er wordt veel gespeculeerd over de slagkracht van Gaddafi en of de echte grote klap nog moet komen. Van der Wallen denkt dat de Libische leider niet zoveel troeven meer in handen heeft. Ik maximum is Uiteindelijk zal hij het misschien wel moeten afleggen, al kan het wel even duren. Op de vraag of we uit de laatste toespraken van Gaddafi kunnen opmaken... dat hij de weg kwijt is, antwoordt Van der Wallen dat dit absoluut niet het geval is. De uh, contemporary gesprekken die we heard over de laatste twee weken hebben... Uh, Wat Gaddafi heeft gezegd voor de laatste 40 jaar. Dat is, hij heeft dit soort image van zich um, als een martelaar, zo so te spreken. Uh, Gaddafi onduidelijk intent om naar het einde te gaan. Even als dat betekent uh, you know, dat hij zich eventueel aan het einde uh, van een gunbarrel vindt. Een martelaar die waarschijnlijk zal vechten tot de dood erop volgt. Maar wie is nu precies de vijand van Gaddafi? Is het volk echt zo eensgezind als het nu vaak lijkt? Dat hangt er maar net vanaf naar welke provincie je kijkt. Uh, somebody who lives in the eastern part of Libya in Syreneca is very, very different uh, from. Iemand die leeft in Tripolitanië en als een matter feit, die twee provincies hebben altijd wel eens een beetje verdacht van elkaar. En natuurlijk, en vooral als je dat voedt, dan door de tribale systeem, dat legt ook uit waarom. Het gevaar bestaat dat als je die verschillen voedt, dat het land weer uiteen zal vallen in van oudsher rivaliserende stammen. Rivalities die echt heel ver terug gaan in de Dat het land de afgelopen 40 jaar bij elkaar werd gehouden, is niet alleen door de verdeel- en heerspolitiek van Gaddafi zegt Van de Wallen. Het komt ook gewoon door de olie. Toen Libië een eenheidsstaat werd in 1963... was dat alleen om redenen van de winning en de export van olie. En daarvoor moesten de provincies wel samenwerken. Hoe ironisch zegt Van der Wallen dat wat het land eerder bond het nu wel eens kan gaan verdelen. En een uiteengevallen Libië is wel het laatste waar de wereld op zit te wachten. Een bijdrage was dat van onze buitenlandredacteur Katrien Straatman. Uh, onze correspondenten zijn nog steeds in Libië, in het oosten waar gevochten wordt. We spreken ze na zeven uur. Het hectische Utrecht Centraal Station verandert straks in een oase van rust. Tenminste, dat is de bedoeling. Want de jongere website van de Boeddhistische Omroep... organiseert om 9 uur precies een boeddha Nu contact met de bedenker van deze massameditatie. Anne Kleijse. goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat wij daar met een groep mensen... 10 minuten lang gaan mediteren. Ja. En uh, wij willen daarmee de reizigers... die toch altijd heel druk en haastig... daar over het station lopen naar hun trein toe heel even uit hun sleur te halen, heel even uh, wakker te schudden. Ja, lekker is dat. Dan mis je je trein. Nou, dat hoop ik niet. We willen niemand in de weg zitten. Uh, we willen ook geen chaos veroorzaken. We willen gewoon het allemaal veilig verloopt. Dus we zullen niemand uh, de trein laten missen. Oké, okay, mag je ook aanhaken, meedoen? Dat zou heel leuk zijn, ja, zeker. Ja, want dat is ook eigenlijk een beetje de bedoeling. Het is echt zo'n mob. Het is een fleshmob, ja. We hebben wel een groep mensen waarvan we weten dat ze komen. En als mensen dan nog spontaan aanhaken, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. En het, het, het hogere doel is om ja, de stress uit de samenleving eh, te bannen, of niet? Nou, dat, dat, vind, dat lijkt me een heel hoog doel. Maar <lacht> uh, als we heel eventjes mensen heel even een moment kunnen geven van... hé, hey, dit is meer dan de haast waar ik in zit, of de sleur waar ik in zit... of, ja. of gewoon een, mijn gewone patroon, dan, dan zijn we al uh, tevreden. Want, wat, wat ziet u aan die mensen die van hot naar her rennen... en de trein proberen te halen? Wat, wat, wat is er mis mee? Nou, er is niks mis mee, maar ik ken het zelf ook. Het is, ik vind het zelf helemaal geen prettig gevoel... Uh, om ochtends zo vast te zitten in je eigen patroon. en Je moet dit en je moet dat en het moet allemaal lukken en dat moet op tijd. En... Nou ja, dat, dat, dat, dat is zo'n wolk. Bij mij is dat zo'n wolk van... Ja, ik weet niet, haast. En, en, en, dat is voor mij geen fijn gevoel. U wordt daar niet gelukkig nou, van? Ik word daar niet gelukkig van, nee. Hm. Dan naar die boeddha-mop van negen uur zo dadelijk. Stel, je loopt daar in de hal van Utrecht Centraal. Wat maak je dan mee? Um, nou ja, je maakt mee dat er uh, een groep mensen... vanuit het niet zeg maar vanuit de massa... Uh, ineens gaan zitten, ze gaan mediteren. Dan klinkt er om negen uur een gong... En uh, na tien minuten klinkt die gong weer. En dan staan mensen weer op en verdwijnen we weer. Aha. En, en die gong, uh, die hebben jullie er neergezet? Ja, we hebben een kleine klankschaal. Ja, dat is gebruikelijk bij meditatie om we, we te beginnen en af te sluiten daarmee. Kunnen mensen thuis ook meedoen? Ja, zeker. Als je uh, bijvoorbeeld Facebook of Twitter hebt... en je zet uh, Hekje Boeddham op, uh -huh. uh, je, je status daarop... dan weten mensen dat je in gedachten in ieder geval bij ons bent. Ja. Maar mag niet twitteren, toch tijdens het mediteren? Uh, nee, dat is niet helemaal niet. Nee, he? <laughs> nee, maar wij hebben wel mensen die uh, tijdens de boeddha zullen gaan twitteren. Die zelf dus niet meedoen met de meditatie. Uh, mag het trouwens? Heeft u toestemming? Of zit de kans erin dat de NS voorbij komt voor ProRail en zegt... Uh, inpakken die klankschalen weer gewezen? Uh, ja, die kans is er altijd en daar houden we ook rekening mee. Maar ja. verwacht, verwacht u dat nog? Of? Nou, ik denk dat als wij gewoon uh, inderdaad niemand in de weg zitten, geen onveilige situatie veroorzaken, dat we dan kunnen blijven zitten. Maar ja, ik heb natuurlijk ook niet alles helemaal in de hand. Ik wil, doe mijn best, maar het zijn toch ieder mensen die ja, dingen kunnen doen waar ik niet uh, controle over heb. Dus we moeten het zien. Ja, nou Anne Kleijsen, uh, wij wensen u een uh, zeer relaxte ochtend. Ja, bedankt. Succes met de Boeddha-mob op Utrecht Centraal. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Het wordt er nu al rustig van eigenlijk. Zes minuten voor zeven is het. Haal onze helden uit de klauwen van Gaddafi. Dat staat, en dan pak ik hem er even bij... Dankjewel Marcel. Op de voorpagina van de Telegraaf. Het is een, een ongekende voorpagina dit keer. Uh, ze hebben wel vaker um, bijzondere voorpagina's gehad. Maar deze is heel bijzonder. Hey, de voorpagina staat in het teken van de drie militairen die vastzitten in Libië. Een enorme foto en hele grote letters. De krant heeft ook een logo bedacht. Wij steunen onze troepen. Ja, en dan hebben ze ook nog een commentaar. Een woedend commentaar. En daarin haalt de krant fors uit naar Gaddafi. Blijft geen spaanheel van de staatsterrorist, de bloeddorstige dictator... ...en volstreken de Zoals de krant de libische leider noemt. De krant eist dat de militairen ongedeerd vrijkomen... en dat een robuust antwoord gegeven wordt... aan de onbetrouwbare Gaddafi, waar niet mee te onderhandelen valt. Ook nog opmerkelijk is dat ze schrijven... een schandalige daad, een oorlogshandeling tegen Nederland. Dat is de Telegraaf. Nou, ook in de andere kranten veel aandacht voor de drie gevangen mariniers. Vrijwel overal de vraag hoe het zo heeft kunnen mislopen. Uh, trouw doet het iets rustiger aan. Nederland in verlegenheid gebracht, is de kop in die krant. De krant stelt dat Nederland diplomatiek vleugelland is naar de gevangenneming. Daaronder een andere foto uit Libië. Een zwarte Afrikaan met een pistool op zich gericht... wordt ondervraagd door omstanders. Ze willen weten of die bij de milities van Gaddafi hoort. En volgens het Algemeen Dagblad zijn er maar twee opties. Of de marine had de informatie niet op orde... of de missie is verraden. Hoe dan ook, de positie waar Nederland nu in zit... is wel heel onhandig. Zeker nu blijkt dat de evacuees... ook via de ambassade uit het land konden komen. Volkskrant trekt twee volle pagina's uit... voor de mislukte reddingsactie. Daarop wordt de evacuatie gereconstrueerd en in herinnering geroepen dat buitenlanders, de buitenlanders soms jaren vastzitten in Libië. In NRC Next de vraag. Zijn we nou kneuzen of was de mislukte evacuatie gewoon weg? Pech? De krant heeft eigenlijk geen antwoord. Maar herinnert er wel even fijntjes aan dat Duitsland en Engeland... het beter deden met hun evacuaties. Engeland bijvoorbeeld haalde met een Hercules zo'n 150 Britten uit Libië weg. Kan dat nieuws in de kranten. De politie moet het voorlopig doen met het huidige dienstpistool. Aankoop eh, van het nieuwe wapen heeft namelijk vertraging opgelopen... weet de Volkskrant. Twee wapenfabrikanten hebben een kort geding aangespannen... tegen de Nederlandse staat. Heckler Koch en wandel. Alter zijn het niet eens met de vergunning aan hun concurrent. De twee bedrijven klagen, omdat er mogelijk sprake is van corruptie. In 2002 zou uh, gebleken zijn dat Wapengroothandel TBM... een agent heeft omgekocht bij de aanbesteding van Pepperspray. Datzelfde bedrijf is ook bij deze aankoop betrokken. Wegbeheerders willen de toedracht van ongevallen krijgen van verzekeraars. In Trouw wordt duidelijk dat stadsregio's, provincies en gemeenten... maar weinig weten over de toedracht van verkeersongevallen. Na een ongeval wordt altijd, niet, lang, niet altijd naar de politie gebeld. En als het dan gebeurt, dan resulteert dat ook niet in een proces verbaal. Politie vindt het namelijk geen kerntaak. Verzekeraars hebben die informatie wel, maar zijn alweer niet happig om die door te geven. Ze vinden dat namelijk een taak van de politie. Een toenadering lijkt te vergeven. In Drenthe liep een proefproject na twee jaar uit op een debacle dan is er nog een verhaal dat in verschillende kranten te vinden is. De handel in eicellen, nieren, longen, heupkoppen en afgesneden voorhuid. Trouw, de Volkskrant en NRC Next hebben allemaal een groot artikel over de handel in organen en lichaamsdelen. Een aanleiding voor al die aandacht is een nieuw boek. Nier te koop, baarmoeder te huur. Het gaat over, u raadt het al, de handel in lichaamsdelen en organen. Nou, zeven uur in het Radio 1 Journaal, meer over Libië. Situatie in het land bespreken we onder andere met een van onze verslaggevers, Darkoet Lindijer. En we proberen te weten te komen, meer te weten te komen, over die Nederlandse militairen die dus worden vastgehouden. Maar iedereen houdt, vooral in Den Haag, de kaken stijf op elkaar.